Door al Negens met het NOS-journaal. Minister Faber van Asiel mag aanblijven. De motie van wantrouwen tegen haar vanwege de lintjeskwestie is verworpen. Een groot deel van de oppositie steunde de motie van PvdA GroenLinks. Maar de coalitiepartijen, de SGP, JA21 en Forum... vinden niet dat Faber weghoeft. Daardoor is er geen meerderheid. De hele dag is er gedebatteerd over de lintjeskwestie. Vrijwel de hele oppositie vindt dat de eenheid van kabinetsbeleid in het geding is. Doordat Faber weigert te tekenen voor vijf lintjes voor vrijwilligers van het COA. Terwijl premier Schoof en minister Uitermark dat wel willen doen. Het landelijke wiet-experiment gaat in afgezwakte vorm de volgende fase in. Het was de bedoeling dat vanaf maandag in tien gemeenten alleen nog legale wiet en hash verkocht zouden worden. Maar voor hash lukt dat pas in juni, schrijven minister Van Wil van Justitie... en staatssecretaris Karamans van Jeugdpreventie en Sport. Nu is het nog onzeker of er genoeg hash is om de coffeeshops continu te bevoorraden. En als er te weinig voorraad is, kan dat leiden tot illegale straathandel, schrijven ze. In de komende weken stopt Elon Musk als regeringspartner van president Trump. Dat melden Politico en ABC News. Musk is volgens ingewijden te onvoorspelbaar en vormt een politiek risico voor Trump. Hij staat nu aan het hoofd van Doge, het adviesorgaan... dat de overheidsuitgaven moet beperken. De techmiljardair is nooit gekozen en dat komt hem op veel kritiek te staan... van zowel de democraten als enkele republikeinen. Winkelketen Gerry Weber is failliet. De Duitse keten had te maken met forse schulden. De webshop is inmiddels gesloten. De 200 medewerkers worden ontslagen, maar blijven werken... tot de deuren definitief over zes weken sluiten. Het weer, vooral aan de kust, waait het stevig. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen weer een zonnige dag. En nog wat warmer dan vandaag, dan wordt het 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze Fm Have you seen the little biggie's calling in the dirt And for all the little biggie's life is getting worse Always having dirt to play out. A starched white sheds. You will find the bigger pigs stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around with. In the skies with all the backing of age.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 dus uh, ja een plek waar ze zich kunnen verstoppen en zo oh, dus, uh, ja, ja. nooit geweten oh, ja, het is inderdaad als een stuk maatschappijkritiek opgevat door een paar halve garen ja. op de leiding ja, ja. van Charles Manson en uh, daar is een opmerkingheid uitgekomen <laughs> ja zeker inderdaad ja. ja en wat vind jij het mooiste nummer van uh, onze zors uh, Don't bother me toch wel het eerste ja ja, ja ik zou <laughs> eigenlijk moeten zeggen hier comes ze staan. maar ik vind Don't bother me dat vind ik uh,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 Ja, dat, dat, dat is gewoon uniek Dat, ja. dat is uh, Ja, dat, dat is bijna heroïs uh, Bijna mythisch uh, ja. als je de, Moet je wel met bepaalde ogen Daar weer kunnen kijken Hoe groot ze toen waren ja, ja. Uh, Dat vind ik een hele, hele mooie Maar er zijn Hij uh, zijn, zijn, heeft hele fijne nummers gemaakt Maar ik ga toch vaak naar die oude nummers ja, terug Ja, steeds vaak Want mijn mooiste nummer is toch wel If I Need It Someone yeah. Ja, is prachtig Ja, ja is ook mooi Ja, heel mooi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 Ja. Vooral van Lennon, ja. uh, dat hij zo hard was uh, ja, ik tegen Harris. Bepaalde uh, stukken uit die film heel triest, inderdaad. Ja. Ja. Hoe ze met was, elkaar omgingen en zo, dat was echt ja, heel triest, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Terwijl dus, iedereen zegt, juichend zegt van die, die documentaire die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 Um, mooie filmen.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 Sexmanage is natuurlijk ook zo'n leuk voorbeeld. Hè? Ja, ja, hartstikke mooi. Ja. Ja, dat is 95% belasting betaald. Hè? <laughs> ja. One for me en 19 for you. Ja, ja. Ja, ja. Ongelooflijk, ja. En dat is het punt op zich niet. Maar toen had je nog niet zo'n goede... Uh, toen waren ze nog niet zo goed in belasting ontduiken. Nee. Met uh, Kanaaleilanden <laughs> of al die eilanden. En, uh, ja. en, en BV'tje op de Keizersgracht. Om het geld weg te sluizen. Ja, ja, ja. Maar ja, hij heeft geen klagen. Want ik heb opmerks gelezen dat hij aan het eind van zijn leven had die 100 miljoen. Dus ja. Toch nog. Ja, ja toch nog. Ja. Ja. <laughs> ja. Het is duidelijk waar George een beetje voor stond. Ik geloof ik ook wel. Een beetje spiritueel, een beetje. Waar ja. uh, zou Paul wel is... kan je niet voor staan dan? Ja, Hard nou ja. De... Kijk, het, het, ja. ik vind het aardig. Uh, soms zijn uh, de mensen die het minst spiritueel is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 wat was, was jouw vraag ook weer. Van, uh, over de, Waar de, zou Paul McCartney voor staan? Ja, of, McCartney ja, ja, vind ja. ik wel... Dat is wel de prijs in. Omdat het een heel humaan figuur is. Ook onder ja. ingewikkelde omstandigheden. Terwijl nee. Lennon, de ik wereldverbeteraar... als ja. persoon heel erg... Um, nou, veel steken liet vallen. Zeggen veel mensen. Ja. Zijn eigen zoon. Zijn zoon heeft hij gewoon niet opgevoed en nooit gezien. En ook een beetje... Um, hij is echt een beetje terzijde geschoven. Ja, ja. En uh, ook zijn, zijn vrouw, zijn ex, uh, ja, Cynthia, inderdaad. is ook niet ja, ja. goed behandeld. Ja, ja. En hij heeft nee. heel veel mensen niet goed behandeld, Lennon, in zijn leven. Nee, nee dat is een en, beetje ja, ja, tot ja. zover wil ik bij Harrison ja, ja. niet gaan. Ja. Nee.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 one for you, 19 for me Cause I'm the tax man Yeah, I'm the tax man Should 5% appear too small Be thankful I don't take it all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 Maar ik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 toen, uh, toen, zoals ik begrepen heeft... Uh, heeft Bob Dylan van de Beatles geleerd... nou, muziek is toch heel belangrijk, hè? Muziek onder mijn tekst. Ja. En de Beatles hebben van Bob Dylan geleerd... nou, de tekst is toch wel heel belangrijk. Ja, Daar moeten zo. we wat meer over nadenken. Hè? Wat wel, meer inhoud te ja, Dat ja. je die wisselwerking ja. hebt. Ja. Ja. Ja. Ik, las, uh, of ik sprak twee weken geleden... Uh, Spex Hildebrand. En die zei... Uh, Bob Dylan heeft de hersens... In de popmuziek gebracht. He? Oh. Ja. Oh, de mooi. Ja, ja, ook wel. Het gevoel was natuurlijk. het. ieder uh, geval de teksten, in inderdaad. Wat diepzinnige teksten. ...wat uh, Niet van Chilang, Chou, ja ja, ja. Het, het gaat een stapje verder. Hè. Een stapje. Zeven ja. mijl stap verder. Ja, ja. ja. is niet ja. voor niks uh, krijg je een Nobelprijs voor de literatuur, natuurlijk. Ja, uh, ja. ja, ja. ja dat is zeker. Ja. ja.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 Ja, vandaar dat die, die ja. groot en dat staat hier ook. Ook met de All Things Must wat natuurlijk. Dat hij daar als een kabouter uh, toch in midden in zijn tuin zit of zo. Dat vond ik ook. Ja, dat een, Friars, Friars Park. Ik, ik, het zou mooi zijn, dit zal wel niet, de, als, als je dat zou kunnen bezoeken. Want ja. hij heeft zich op een gegeven moment, als ik het goed heb, helemaal toegelegd op het uh, ook die, de tuinen van Friars Park uh, okay. helemaal restaureren. Ja. Een project van jaren waar hij echt de, de, de, de goede mensen voor heeft gezocht en... Ja. En hij heeft ook uh, dat landgoed uh, ja. weer, weer op, opgeknapt, of in ieder ja, geval. Ach, dat dat, je dat je was ja, wel voor hem is mooi en, gemaakt. Uh, ja. Maar ik geloof niet dat je, dat, dat een openbaar te bezoeken op is, want het maar. is natuurlijk een, een, een zeer waardevol landgoed. Ik kan het gaan bellen. <laughs> bij het hek. Ja, dan, bij het hek ja. Ja. <laughs> en dan op Rijnlaan in halfweg uh, tanken. Ja, ja. Zoiets. Uh, ja. ja Het is ergens in Noord-Londen, he, ligt het.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 ja, het was een rustige kalme man eigenlijk hè zonder te veel poespas en geen uh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 Uh, dat, dat ging al een stuk tijdens de beatle periode Ja, zeker. Eerst gelezen, ja. Ja. Ik heb ergens gelezen, ja. Ik heb ook ergens gelezen... want wij moeten het ook maar hebben van onze bronnen... <lacht> ja. dat hij die, die eerste jaren na de Seven break hij ja. heeft natuurlijk wel muzikaal, heeft hij, dat gunt iedereen... maar heeft hij zich helemaal uh, zeg maar, kunnen uiten. Mm -hmm. uh, maar dat hij toch persoonlijk niet, niet meteen uh, happy was. Oké, okay. ja. Hij is ook heel erg diep in dat... Uh,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 Ja. ja, maar dat was wel als kritiek bedoeld. Dus was ja, het was nog steeds wel heel ja. spiritueel. Ja. Ja. En dan zeiden veel mensen ook... hij is nu op zijn size. Hij is alleen maar bezig met ah, uh, ja, de ja. Lord. Ja. Als hij zo'n dus I love you... was het omhoog kijken. Ja, het niet, okay, ja. Ging het niet om de, de vleeselijke aardse ja. liefde. <laughs> maar, nee, maar nou, je zegt... zou die inderdaad, ja, Hare Krishna, Hare Krishna, zou hij daar echt diep gelovig zijn geweest? Of gewoon een boeddhist of zo? Of wat ook? Ja...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 Maak je alsjeblieft niet te druk erom. <laughs> en uh, hij zei ook... Ik weet niet, dat weet ik nooit helemaal of dat gemeente is... dat hij ook helemaal niet bang was voor de dood. Nee, nee. Inderdaad, ja. Ja, als je zo ver komt... Echt, dat je echt denkt van... Oké, okay, dat is... Uh, ja, dat is op zich wel mooi. Het is gewoon ja, ja. een, een ja. transitie in iets anders. De dood. Ja. Laten we alsjeblieft ja. niet al, ons al te druk om maken. Nee. nee. Dat, zo, zo, zo maar is, dat geeft ja. wel een rust. Dat geloof ik ook wel inderdaad, ja. ja. Ook troost inderdaad, Ja, ja. ja. ja.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 mm uh -huh. of my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 He, parachute en zo, en dat, die eerste lijn oh, ja, is ook ja. verschrikkelijk mooi. En ja, ja daarna ook kloks uh, en zo. Ik vind ze nu wat minder, maar ja, okay. dat ja, is dat persoonlijk, is, ja, ja. Ik zit wat minder in coldplay, maar dat, uh, dat ja. zou kunnen, ja. Dus, ja, ja. Uh, maar Walmart well, Guitar, Janet een White Album natuurlijk. Dat heeft hij ook met Eric Clapton gedaan, he? Heeft hij hem, heeft hem ook toen binnengehaald of zo? Of had ook gevraagd van uh, werk even mee, hè?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 Het heeft eigenlijk alleen maar op Let It Be meegespeeld, niet op, uh, Abbey, Road ook of op zo. Abbey Road. Ook op Abbey ja. Road. Oh, niet okay. op alles, maar nee. een paar nummers. Bijvoorbeeld, uh, uh, luister maar naar uh, I Want You See So Heavy. That oh is, ja, uh, dat is waar, ja. Want die heb ik ook gezien natuurlijk tijdens een uh, Get Back film. Daar ja. uh, hebben ze gewoon ook al iets gezegd, ja. Daar ja, ja, hebben ze voorbij gekomen. Ja, ja. Ja. Ja. ja, want Let It Be was natuurlijk een live LB, een live album. En Abby Road was natuurlijk weer echt een studioalbum. En dan het andere nummer, Something, dat is toch dus ook verschrikkelijk mooi, ja. dat hij dat zo even uit zijn mouw rolt, hè? Ja, het gaat om uh, bepaalde harmonieën, die, uh, je moet er maar opkomen. <laughs> die, uh, ja, die yeah, Something in a way, ja. Yeah. Dat is wel een puur liefdesnummer, natuurlijk, ja. Yeah. Yeah. Hij heeft wel iets geschreven over uh, de condities waaronder die Heer Kamstestan heeft uh, mm -hmm gecomponeerd, maar bij something weet ik het eigenlijk niet. Yeah, okay. yeah. Er kwam ze dan zat hij in de tuin, ook weer bij Eric Clapton. Ja. Yeah. Er was een meeting met Alan Klein. Er was een hele geld, vervelende ja. business yeah. meeting. Yeah. En uh, ik geloof dat hij spijbelde of, of het ging niet door <laughs> of hij of, of yeah. het was yeah. nog even hij had nog een vrije ochtend. En uh,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 Nou, mooi. Ja, echt, echt een heel mooie ballad. Ja. En uh, ik was laatst nog een bekende Beatle-vlogger die dus um, een soort contest hield met, de, met, met een aantal kijkers uh, of luisteraars. Wat is nou het beste Beatle-nummer? Steeds twee nummers noemen, noemen oh, okay. en eentje wegstrepen. Ja, en ja. al wegstrepen, alle nummers zijn voorbijgekomen, ja. Hield ze één nummer over. Dat was something. Ja, toch wel, ja. Dus ja. Vroeg even een poll, dat was ook maar een momentopname met een aantal mensen. Ja.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 Op een album zijn geweest, hè? gekomen. Bijvoorbeeld, uh, eentje was er. Uh, moet ik even kijken. Old Brown Shoes. Mm, klopt, Old Brown ja. Shoes. Uh, de Bellas is... de John and Joko, de B-side. En die ja. Inner Light staat. Is ook. Dat is de B-kant van Lady Madonna. Van Lady Madonna, ja. ja. ja. ja, het is, ja het is jammer dat het niet op een LP is terechtgekomen. Zo'n mooi nummer. Nee, het zal wel ergens op die rode of die blauwe staan, ja. Uh, dat.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 wil ik met niemand ruilen, want dat is het enige aardige van ja, ja. het leven: Is dat je je eigen leven leeft zoals het is. Maar je kan best wel eens zeggen: Oké, okay, ik zou wel eens met die ja, ja. willen ruilen. En ja. dan zei zeggen: Zou je met hersen willen ruilen? Ja. ja. Wat hij allemaal heeft gezien en, uh, en gedaan. En ja. dat, dat is natuurlijk wel. Ja, hij heeft al ontzettend veel meegemaakt, dat geloof ik ook, ja. En ik denk dat Ravi ja. Shankar in zijn leven wel. Uh, dat zie ik in latere interviews. Mm -hmm.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 Dus uh, dat moet, dat moet, uh, er is natuurlijk een film gemaakt van uh, uh, Oliver Stone. Was het Oliver Stone? Die of Sources die, die over George Harrison film heeft gemaakt. Die oh, moet je dus snel het, gaan kijken. Yeah. Is die de, ja, die heet Living in a Material World. Oh, nou, dat is eens snel yeah. gaan yeah. kijken. Ja. Yeah. Living. Oliver Stone, denk je. Yeah. Zoek het meteen even op ik schaam me bijna dat ik niet weet wie dat uh, maar ik ben er nog niet aan toe gekomen om die uh, te kijken nee, zoals kijken inderdaad, ja, die kan ja. krijgen maar al met al uh, mogen we hem dankbaar zijn van al die mooie muziek die hij gemaakt heeft en ik wil jou bedanken Piet voor het uh, Oh, nou, meer, ah, hè? dat was mij genoeg, Pim dat is weer ja, interessante ja. informatie we kunnen het mooie muziek hebben we allemaal gehoord dus, uh, wat gaan we de volgende keer doen?